Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zon. Zandvoort. Zomerhit. Zom. Zom Dit is de zomer van ZFM. Met en nu de herhaling van ZFM Jazz. Zal op Citypark Zandvoort het evenement RTL GP Masters of Formule 3 plaatsvinden? In volgende artikel. Tijdens informeren, informeren wij u hierbij dat wij voor het bovenstaand evenement zogenaamde u U-Boot-dagen zullen gebruiken. Concreet houdt dat in dat er meer geluid vanaf het circuit aanhoorbaar zal zijn dan op andere dagen en of evenementen. Met vriendelijke groet, directie, exploitatie, circuitpark Zandvoort, BV. De besturen van de Zandvoorts oproeporganisatie en Antenne Bloemenal wensen u een geluidsvolle race dag op ZFM en AB Radio. Zeker vandaag. Uh, <laughs> Race Paradise. Race Paradise. Ja. Ja. CFM. Race Radio. Bit Report. Report. Als hebben wij aan de telefoon. Ja, kopen. in mm -hmm. Dat gaat voor alles niet mis. En we gaan terug naar het circuit waar de Formula BMW EU Race 1 bezig is. Naar ons eigen badje: Ja, Race Radio, Report koper? Ik heb wel Hebben jullie nog commentaar hebben of zo vandaag? Als jullie met watjes beginnen, dan denk ik dat ik er maar vandaag mee op ga houden. Ja, doe maar. ook heel eerlijk in. Maar vanmorgen hebben we natuurlijk ook nog een hele mooie wedstrijd bij uh, de VWD-Cup uh, gezien. En daar was het uh, ook nog een best uh, interessante wedstrijd met, uh, met de heren van, uh, van Ron Zwart uh, uh, nee, en Marcel van Leeuwen. No, dat wel iets in, denk ik hoor. Nou, Even voor de luisteraars die het niet gezien hebben: die man die zit dus klaar voor de race in zijn auto. Er zit zo'n zo uh, jonge dame met zo'n bord die dan voor de auto staat en die ja. wordt bevangen door de hitte, dus die valt flauw en uh, ja, die komt tegen die auto van die coureur en die natuurlijk helemaal uh, in stress is voor de start uh, van de race. En uh, zo ging het toch ongeveer, ja? Ja, inderdaad. En ja, dan uh, lijkt het net alsof uh, van klaar helemaal niet uh, bekommerd op de winst, maar dat doet hij wel hoor, dus dat kunt u wel vertellen. Dus, uh, en, uh, die heeft samen met Michon Bleekeman een tijd lang in de kop gelegen. Maar de safety car was dit in de dames uh, Ollier en Braams uh, gunstig gezien. Dus bij de pinstracers, van was dat was niet het geval. Toen uh, was hetzelfde dat uh, Gabriel J in de lange wedstrijd de kop heeft uh, gelegen. En uh, toen kwam de safety car en toen was het over met de eerste plaats. Dit keer uh, werkte het wel in dus, het uh, voordeel van de dames. Uh, ze wisten het daardoor uh, de eerste plaats uh, te krijgen. Omdat Pizette Braams begon aan de wedstrijd en Gabriel uh, mocht finishen. ...om de safety car halverwege de wedstrijd in ja, het eerste voorgaande heel jaar in Kaasje eigenlijk... ...om uh, zeg maar de wedstrijd aan de hand te zetten. En daardoor wisten de dames de wedstrijd uh, te winnen. En voor uh, de Braams uh, na het uh, hoogtepunt van vorige week in de minibar tegen uh, als Dina Turner... ...is dus dat nu voor, voor de tweede keer een hoogtepunt, maar dan uh, is het dan op het uh, sportgebied. De jaren 80. One night in Bangkok. We nemen even nog de uitslag van de Formula bow EU met je mee. Dat is Jack Harvey, die heeft de eerste race gewonnen. Facu Regalia die staat op het tweede plaatsje. En Timmy Hansen staat op plaats 3. De Nederlander. De enige Nederlander die we hebben uh, uh, die geinig is, is ook Vrijs op een vierde plaats. En um, ja, het begint. begint gaan begin, begin. aardig te voelen. Ik zag al een volle hoofdtribune. Goed weer. En de, de hoe is zo'n meneer ook alweer, die de race verslaat daar? Speaker, speaker ja. ja. <laughs> kon je er even niet opkomen. Ons eigen Rob Peters in een keurig CFM t-shirt. En ik kon het allemaal meelezen natuurlijk op het tv-kanaal van ZFM Zadwoord. Op het tv-kanaal trouwens nu de auto van de andere Nederlander die weggehaald werd. Ja, dat was onze Hansen Asseldon. Die, die ging, uh, die ging uh, in, helemaal de fout in ronde in, drie. Uh, in Overigens, uh, voor de luisteraars van GFM Zand, wat u had natuurlijk uh, het, um, een, een prachtig programma in GFM Jazz willen horen. Nou, dat is vandaag helaas even niet en, uh, Volgende week natuurlijk weer uh, ons, met, onze eigen, uh, met onze eigen presentatoren en heerlijke jazz. Wat gaan we nu doen, Josh? Nou, Jaap Koper die is niet alleen uh, live op het circuit. hij was er gisteren ook al. En gisteren heeft hij allemaal uh, interviews opgenomen met mensen. Ja. Eén daarvan is uh, Stef Metseldorp en die rijdt in de Formule 3. En uh, daar gaan we gewoon even naar luisteren. Nou, zeker.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 een kans. En ik denk ah, dat als, Nederlanders, als Nederlander een kans heeft op de masters te rijden, dan moet je dat gewoon doen. Want iemand die je hier aan in het team is een teamgenoot van vorig jaar. Hè? Ja, dat dus is enorm veel aandacht voor me, dus dat, uh, dat is positief. Het leuk. Uh, want op het moment dat we spreken is vrijdag, is dan uh, dit ook een beetje de meest ideale dag om dat soort dingen gewoon een beetje op en op te doen? Ja, nou, vrijdag uh, is het natuurlijk de hele rustige dag, ik ben al sinds gisteren uh, dag. van Egmond de schreeuwen van. Hij is uh, 29 jaar. Uh, hij op dit moment is degene die uh, deze wedstrijd uh, leidt in de Red Bull card Fight. En waar leidt uh, onze vriend dus de op de vijfde plaats op dit moment. En dat is niet uh, de Black hole 국민 te yeah. I'm <laughs> sorry.